En om dat terug te dringen, zal je een onderscheid moeten maken in uitzonderlijke bedrijf, tussen die Uber twaalf. dat zijn er maar twaalf. Daarom zeg ik, jongens, gooi alles open en hou het daarna rustig. Maar dan heb je de gewone nationale races, dat zijn er ongeveer, ik schat het, dat het om 30, 40 dagen gaat, inclusief training. Daar zeg ik van, oké, dat daar herrie gemaakt wordt, dat snappen we ook. Maar al die andere dingen, dat... Waar u aangeeft van het circuit heeft het zo nodig. Ja. Dan zeg ik van ja prima. Maar ze kunnen die best beschikbare technieken die u noemt. Dat zijn de geluidswallen en zo. Maar Goed. ze kunnen ze heel makkelijk met een geluidsdemper of een andere zaak. Kijk naar de vergunning in Assen. In Assen kan alles. Ja, wat maar betreft... daar zit ook de. Kijk, ja. ergens uh, ja. in een heel andere plek. Ja, ja. Maar alles in, in, in, uh, naar de bewoner gezien. Ja. Het is namelijk zo dat de vergunning in Assen veel en veel zwaarder is. Helaas, gaat we hebben dat, we geen te... Gaat ja. u dat bekijken? Ja. En ik heb het ik al bekeken, het feit, want ik weet hoe het eruit ik, ziet daar in Assen. Dus en lucht... ik vind het fijn, ja, maar die vergunning is dus veel, veel zwaarder voor, de, voor het circuit. En de grap is, net nou, wat u zegt. Nou, de woonwijk is daar veel verder. Goed, dus we gaan, het, dubbel, dubbel, dubbel. We, we gaan en, het over de andere keer. Gaan we het, gaan we het, het hier door. verder hebben? Wordt vervolgd dinsdagavond Word in de Raakzaal. raak. We hier toch niet over uitgepraat. Ja, in woensdag, wat ja. is het? Ja, mag ik, mag ik nog uit? één ding zeggen? Nee, nee, nee, dat gaat niet meer. We, we, we, we hebben gewoon natuurlijk, een zandvoort. natuurlijk Zandvoort, natuurlijk We zijn er al uit. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Gert Kluk met het NOS journaal. Op de A7 in de provincie Groningen zijn zeker 10 auto's op elkaar gereden. Een vrachtwagen die op de auto's inreed is door de middenberm geschoten. De ravage is groot en de weg is afgesloten, maar er zijn geen doden gevallen. Wel zijn een paar mensen licht gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde tussen Groningen en Hoge Zand in de richting van Duitsland. Er hing dichte mist, maar de politie kan nog niet zeggen of dat de oorzaak is. CDA-fractievoorzitter Verhagen heeft de kritische Kamerleden Koppejan en Verrier tot de orde geroepen voor hun uitspraken van dinsdag. Koppejan zei toen dat ze PVV-leider Wilders willen ontmaskeren. Verhagen wil dat ze de komende week geen kritische geluiden meer laten horen... over de samenwerking met de PVV. Partijvoorzitter Bleker riep alle fractieleden op in de ruststand te gaan... In tientallen ziekenhuizen draaien medisch specialisten vandaag een zondagsdienst. Het is een eendaagse actie uit protest tegen de plannen om hun zelfstandigheid in te perken en de ziekenhuizen meer zeggenschap te geven. Dat kan ertoe leiden dat specialisten minder gaan verdienen en in een dienstverband moeten gaan werken. Zelf spreken ze van een dreigend kwaliteitsverlies en een slechtere dienstverlening aan de patiënten. In verband met hun actie zijn veel operaties uitgesteld. Spoedeisende ingrepen gaan wel door. Het giftige slip in Hongarije is geen gevaar voor de rivier de Donau, dat zeggen de Hongaarse waterautoriteiten. De vervuiling afkomstig van een aluminiumfabriek heeft wel het riviertje de Markal verontreinigd. De meeste vissen daar zijn al doodgegaan. De autoriteiten gooien kalk in het water om de zuurgraad op peil te brengen. Als het water van de Markal via een andere rivier de Donau bereikt, zal de vervuiling zo verdund zijn dat die niet meer gevaarlijk is. De Donau is de één na langste rivier van Europa. Hij loopt van Duitsland via onder meer Hongarije en Roemenië naar de Zwarte Zee. Het weer op veel plaatsen mist of nevel, later wolkenvelden, plaatselijk wat zon. Het wordt 17 graden te wadden en 20 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Bent u op zoek naar een nieuwe wasmachine, droger, koelkast, televisie? En wilt u die nog dezelfde dag geplaatst, aangesloten en uitgelegd hebben?